4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zij zouden de J daarna hebben ontvoerd. Door een vertaalfout van een tolk is de argumentatie van de Chinese rechter... in de zaak tegen de Nederlander Harm Vietje gisteren verkeerd in het nieuws gekomen. In het vonnis werd Vietje aangerekend dat hij zijn buurman probeerde te reanimeren nadat hij was gevallen. Maar volgens een vertaler van de NOS staat er in het vonnis juist dat de reanimatie bewees... dat Vietje's betrokkenheid bij de dodelijke val niet opzettelijk was. De fout zou zijn ontstaan door het verschil tussen juridisch Chinees en spreektaal. Door deze verzachtende omstandigheid werd Vietje's straf gisteren verlaagd van 12...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 De vrouw die eerder deze week haar kind van vier mishandelde bij de Efteling was dronken, blijkt uit de politieonderzoek. Beveiligers hadden op camerabeelden gezien dat de vrouw bij de bushalte naast het park het kind een aantal flinke klappen gaf. En ook in het park zelf was dat al gebeurd, hadden bezoekers gezien. De vrouw is aangehouden en het kind is overgedragen aan jeugdzorg. Het weer droog en zonnig, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer kans op regen. Het is vandaag 25 tot 27 graden. Morgen een graad of 20 en opnieuw wat buien. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad is vooral veel vertraging in het midden van het land door de wegafsluitingen van de A28. Verder problemen op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want die weg is dicht door een ernstig ongeluk bij Reewijk. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Alfa aan de Rijnen over de A4 en de N11. Door die problemen op de A12 staat er ook een lange file op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouden. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Gouden is de vertraging ook ruim een uur. Op de A28 bij Den Dolder nog 10 minuten op onthoud door de werk.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 Shining Het was in het Centrum. Een mooie muziekfestival. Een summerfestival. En ja, vandaar ook de summer breeze aan het begin van uur drie. Je ja, de Seals Crofts. Een lekkere gouden ouwe. Heerlijke muziek eh, toch, Vos? Ja, back to basics. Ja, hè, mooi, hè? Goed, Wat gaan we in het derde eh, uur allemaal doen? Uiteraard rond de klok van kwart over vier... is er natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1. En tijdens Pit Report... Gaan we daar natuurlijk om kwart over vier aandacht aan schenken. We volgen nu de laatste uur dit uur natuurlijk ook nog de ontwikkelingen tijdens de individuele tijdrit in Marseille over 23 kilometer. Uh, want er zijn inmiddels vele Nederlanders ook onderweg. En vijf over vijf staat de leider in het algemene klassement gepland. En dan zal Froome van start gaan. Maar daarvoor hebben we natuurlijk Bardin, Uran, Lauda, Harou, Martin en Yates. Dus er belooft nog wat. Goed, uh, Tour de France. We kijken ook met één oog even naar het British Open... Uh, dat verspeeld wordt uh, in Engeland. Uh, en uh, dat is uh, om vijf over vier start daar Joost Luiten voor zijn derde ronde. Als daar ontwikkelingen zijn, hoort u daar ook over het komende uur. Half vijf is natuurlijk tijd voor het dier van de week... en die luistert naar de naam Luna. Ja, want uh, Max heeft een plekje. Ja. Max heeft een plek, ja. En dat was uh, vrij vlot uh, geregeld, want uh, jij krijgt uh, al een bericht... dat hij weer was geplaatst. Vorige week voor de eerste keer... En nou op zoek naar een nieuwe, en die hebben we natuurlijk gevonden in de naam in, in de kat Luna. Verder het gedicht van de week, ja, het staat in de. We zijn bezig met de Tour de France, dus we gaan het gedicht van de week staat in dit geval in het teken van niemand minder dan Bauke Mollema, of het nou een Fries is of een Groninger, dat maakt niet uit. Het gedicht heet de Tour van Bauke. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het ook komende uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat kijken doe je via wwwzfm livenl Inderdaad, de derde en laatste uur, met nu de ziel van Ed Sheeran. Hier is Shape of You. The club isn't the best place to find the, of the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, fast and then we talk slow. Mm -hmm.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 Baby, she smell like you, we be dey discover die werkelijk in love body. nooit vervelen, hè. Deze single ship, ship of You. you. Zodra krijgen hem bij CFM. Zalverd op zaterdag de Pit Reports. En na dat plaatje wat daarna komt. Gaan we weer live schakelen naar het circuit. Bij de van de Jobataan, de Repo Kleppel. CFM, Race Radio, Pit Report. Blijf Pit Report. gewoon een uh, leuke klassieker uit de jaren 80, die single van de Joe Het is inmiddels 16 over 4, tijd voor de Pit Reports. Daniel Fiat liet zich in Silverstone weer eens van zijn slechtste kant zien. De rus knalde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn teamgenoot Carlos Sainz van de baan. Jacques Villeneuve vindt het tijd dat de teamleiding van Toro Rosso ingrijpt. Ik heb geen flauw idee wat die Fiat allemaal aan het doen is. Al dus de wereldkampioen Formule 1 van 1997 tegenover motorsport.com. En weet je wat het ergste is? Dat hij over de boordradio doet alsof Sainz de schuldig is. En ook nog denkt dat niemand doorheeft dat hij liegt. Fiat verdient het om thuis te blijven, al is het tijdelijk. Het is gewoon genant en het is ook nog niet eens de eerste keer dat hij zoiets doet. Misschien gaat het in de Formule 1 wel allemaal iets te snel voor hem. Niet alleen Fiat zorgt voor, bij Toro Rosso voor onrust... de teamleiding heeft inmiddels ook zijn buik vol van de iets te ambitieuze Saints. Coureurs in de Formule 1 rijden volgend jaar allemaal in een zogenaamde Hallo Cockpit. Dat is vorige week woensdag besloten tijdens een bijeenkomst van een strategiegroep van deelnemende teams... aan de bekendste competitie voor de racewagens. Negen van de ploegen zouden in Geneve voor de Hallo Cockpit een verticale steun... met een ringvormige beugel over de helm van de rijder hebben gestemd. Ze willen liever geen scherm voor de cockpit dat bij een crash moet beschermen tegen rondvliegende onderdelen... De internationale autosportfederatie FIA, dat een van de systemen om veiligheidsredenen werd ingevoerd. En Nico Lauda vindt het onbegrijpelijk dat de FIA heeft gekozen voor de invoering van de Hallo. De adviseur van de Formule 1 renstal van Mercedes vindt de keuze voor de, de teenslipper, zoals die genoemd wordt, om meerdere redenen een belachelijke besluit. Ik ben er 100% van overtuigd dat er een betere oplossing is dan de hallo. Er is geen enkele reden om met, haast, met haastwerk iets in te voeren... dat we later weer gaan berouwen, tekent Automotor United Sports op... uit de mond van de Oostenrijkse Formule 1-legende. Het is absoluut de verkeerde beslissing. Niemand moet de veiligheid verbeterd worden. Natuurlijk moet de veiligheid verbeterd worden... maar we hebben de, de, de screen van de Red Bull, het shield van Ferrari en de hallo geprobeerd... en geen van allen heeft 100% overtuigd. We moeten in zo'n geval de juiste beslissing nemen en de halo is die niet. De 68-jarige Lauda die gedurende zijn loopbaan drie keer wereldkampioen werd... vindt bovendien de look van de constructie niets. De esthet esthetiek van de halo is dodelijk. Het maakt het DNA van de Formule 1-wagen kapot. Het risico dat een coureur loopt is nu minimaal. De coureur kan van tevoren beslissen of hij daar genoegen mee neemt of niet. De rijders die dat willen, stappen in en, stappen in en leven met die keuze. Aldus Lauda. Nou, daar is het laatste woord nog niet over Nee, gezicht. hallo, waar de, zijn ze ah, mee bezig? Hallo, dat nee, blijft ja. ja, ja, ja. De teenslipper, ik vind hem wel leuk gevonden trouwens. Ja, zo ziet hij er ook uit. Are we lost, or is this love that I'm feeling? You're burning time.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 Lekker nieuw, dank hè, is van Dispons, Jordan On My Mind. CFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, en voor de laatste maal vraag bij Sanford op zaterdag schakelen we over naar het circuit Zandvoort. Willem van Dinsen, ja, uh, hoe zit het daar op dit moment op het circuit? Uh, ja, uh, we zijn bezig met de laatste ronde van de uh, ja, TCR Cup. Uh, mooi gevechten uh, zien we. Uh. Mede beïnvloed door onder andere de regen, 17 car, we hebben tweemaal maal 17 car gezien. Degene de die daar het meeste garen bij spint, dat is toch wel Niels Langeveld, Niels Langeveld aankop. En het ziet ernaar uit dat hij zijn overwinning hier gaat binnenhalen. Met op de tweede plaats lag bij het ingaan van de laatste ronde nog een andere Nederlander, Rick Breukers. Uh, we moeten nog even zien of hij ook die uh, plaats had behouden. En op de derde plaats uh, is het uh, Amerikaan uh, Jason Wall Langeveld, dus uh, winnaar hier op uh, Zolfoort. Hij had gequalificeerd als elfde. Hij uh, is degene die uh, protest had ingediend tegen de polman uh, Jaap van Lagen die daardoor deze wedstrijd niet mee kon doen. Dat het antwoord in het al van 10 mag beginnen vandaag. En dat was belangrijk, om morgen wordt de eerste keer omgedraaid bij de start. Zodat morgen in nieuwe langeveld van Pool gaat vertrekken. Volgens hij vrienden heeft gemaakt met de klagen in Straats 2. Eerder al hij vandaag Race 1. En morgen gaat hij van Poolpositie vertrekken van Race 2. Nou, als we dan naar de dag van vandaag kijken, Willem, dan hebben de Nederlanders het best goed gedaan. Ja, de podium uh, die we tot nu toe uh, gezien hebben, hebben we gezien met uh, Nederlanders op het podium. En er belooft nog wat uh, voor de Clio Cup, zo'n 25 uh, Clio's gaan hier. En dan uh, zien we ook uh, een stuk of uh, 4, 5 Nederlanders uh, die uh, van start gaan. Uiteraard uh, Michel en Sebastian Legemolen. En ook daarin uh, zien we dan nog, moet uh, ik even... Uh, ik ben even een tijd, maar goed, er zijn toch wel twee deelnemers die de kans hebben om ook het podium te gaan bereiken in die Clio's. Clio's die gepland stonden voor vijf uur, of dat gaat lukken, is de vraag. We hebben ook nog een, straks een STT race, is een toelwagen race. En het zijn voornamelijk toelwagens van wat oudere jaren terug, van een jaar of vijf, zes, zeven geleden, waar ja, niet meer actueel echt mee gereden. Kan worden in de klasses, want die ontwikkelen door, groeien door. Maar die auto's zijn nog goed om mee te reizen en daar hebben ze een aparte klasse voor opgezet. Oké, okay, nou als we naar de Clio Cup van de Sadala kijken, is het veld, is dat een beetje een Europees veld wat, wat daar aan de start verschijnt? Ja, dat zien we toch wel. We zien Nederlanders, Polen, Duitsers, Oostenrijkers, Zwitsers. Dus ja, dat kan je wel Europees gaan noemen. Oké, okay, nou, we wachten het af. We danken jou in ieder geval voor je bijdrage vandaag. Ja. Geniet nog even van de mooie activiteiten die, die daar uh, plaatsvinden. Ja, ga ik zeker doen. En helemaal met uh, natte baan. Met het uh, spektakel van de Clio's, die ze normaal gesproken al op een droge baan bieden. Moet dat uh, garantie zijn uh, straks dat er ook weer uh, volop actie is. Dat gaat een hele mooie race worden. Dankjewel Willem, ik graag tot morgen. Ja, oké. Okay.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 Wou ik dat ik nu net iets vaker Iets vaker simpelweg gelukkig was Een eigen huis, Een plek onder de zon Er altijd iemand in de buurt Die van me houden komt. Toch wou ik dat ik net iets vaker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 Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbleemt, een vers kopje thee. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houding koopt. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Huis, en een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt Die van me houden kon Toch dus wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker, simpelweg, gelukkig was oh, oh, oh, oh. Ja, een beetje dat uh, Housam C-gedachte uh, uh, liedje, hè? Je hoorde in eigen huis de single van uh, René Vroger Tezamen met Het Goede Doel ja, het is twee overal, vijf. Binnenklaar voor Robert-Jan, het dier van de week. We hebben weer een nieuwe, ja. Luna. Ja, als je een beetje verbasterd is, is het Luna, maar het is Luna. Oké. Okay. En Luna is een pittig type. Nou, dat is Luna ook trouwens. Uh, ze is afgestaan omdat ze uh, het in huis niet goed kon vinden met de andere kat. En ze kon ook niet naar buiten. Iets wat voor deze dame wel een must is, gezien haar karakter. Luna was uh, dat ze net binnen was, een velle tante... maar inmiddels zit ze alleen op een afdeling... en kan ze lekker naar buiten toe en nu gaat het steeds beter. Ze komt smorgens vrolijk naar de medewerkers toe... en dan kan je haar over haar koppie aaien. Het zal nooit een dame worden die uitgebreid geknuffeld wil worden. Het blijft een zelfstandig type. Luna komt het best tot haar recht in een rustige omgeving... waar ze in haar waarde wordt gelaten en waar ze lekker naar buiten kan... Ook een huis zonder katten en kinderen is voor haar een must. En waar verblijft Luna? Luna verblijft momenteel in het dierentuin Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888... en maandag tot en met zaterdags van 11 tot 4 uur kunt u daar terecht. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Luna verdient een thuis. Het nieuwe dier van de week, Luna, want Max, ja, ja hij is geplaatst, hè. Dus de familie Miesbeek, Leo en Anki die hebben hem een huis gegeven. Dus onze Max, de kater van de verleden week... die heeft een mooi plekje gekregen hier in Zandvoort. Drie, overal vijf, zo dadelijk om kwart voor vijf gaan we doen het gedicht van de dag... The same. De, die single van uh, die rode weer is. Dan we hebben we het over uh, Tiffany uit de jaren 80. En I think we're alone now. Barak Jeter is hier. She burned in the pot and shake Upstairs. I can say I'm in an interview bottle I don't take the shit what you do So I gotta... got a pack of clothes going high One Tuesday Got your clothes in a curtain shade Tuesday night. Uit de parades van die moment hoor je de single van Burak Jeter. En dat was inderdaad Tuesday. Nou, het is gewoon ZDNN, hè? ZDNNN, dan hebben we vanavond weer een feestje in het centrum. Want vanaf 8 uur dan barst het Surprise muziekfestival los. Met heel veel uh, mooie optredens al daar. We hebben nog een uh, tourflits voor je. Ja, nog even, even terugkomen. Uh, die uh, uh, artiesten die vanavond opspelen, uh, die kunnen we ergens terugvinden. Hè, wie ja, op de Facebook-site van CFM Zandvoorts. Oké. En app? Op, de app. Op, de app, op de app. Op de app ook. Da daar dus wou ik naartoe download natuurlijk. de app dan even. Dan weet je precies wie, wat, waar en hoe laat en zo niet. Waarom? Precies. Goed. Uh, allereerst even een berichtje voordat ik de tussenstand uh, even doorgeef... van de, de, de, de, de, de tijdrit uh, in Marseille... Uh, morgen is te gast bij ons uh, Henny Rukkert. Henny Rukkert, onze collega, die op de vrijdagmorgen, uh, uh, buiten het zomerreces uiteraard, uh, het Watersport, sport live programma uh, presenteert. Met veel, veel, veel uh, wielrennen en voetbal daarin. Is morgenmiddag bij ons te gast om uh, met ons te kijken naar de laatste etappe, de wel de 21ste etappe. Uh, uh, die natuurlijk via de Champs-Élysées, het centrum van Parijs, de Tour uh, daar naartoe zal brengen. En we gaan uh, met uh, Hennie eens even rustig kijken en terugkijken naar deze uh, dit jaar etappen. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Heel veel uitvallers, heel veel kanshebbers die de, de eindstreep niet gehaald hebben. Daarnaast natuurlijk de geweldige prestatie van Bauke Mollema. En nog veel en veel meer Kittel die vier of vijf etappes heeft gewonnen. Helaas de eindstreep ook niet gehaald. Dus de groene trui gaat naar een ander. Al dat, al dat morgen tijdens uh, Zandvoort op zondag. Tussen 2 en 5. En waarschijnlijk tussen 3 en 5. Is Henny Ruckert, schuift Henny Ruckert aan. En gaan we met u uitgebreid terugkijken op de Tour van dit jaar. Terug naar uh, uh, de tussenstand van de tijdrit in Marseille. Over 22,5 kilometer. Uh, de tussenstand na 124 gefiniste renners. Nog steeds de Paul Badnar op de eerste plaats. Met 28 minuten en 15 seconden. En gevolgd door. Zijn, zijn landgenoot uh, Kwiatowski op 28,16. Dus dat scheelde maar een haar, om het maar eens te zeggen. Op de derde plek vinden we Tony Martin, de Duitser, terug met 28,29. En de snelste Nederlander is op dit moment Dylan van Baarle... met 29,37. Maar zoals zo vaak zal ook in deze tijdrit de, on de ontknoping in de staart zijn. En met, uh, met, met als laatste om vijf over vijf geplande start van niemand minder dan Chris Froome. Dus dat meteen nog veel meer toer bij het gedicht van de dag. De tour van Bouke, Maar eerst Bruno Mars. Let you say you're ready, I'm ready Oh yeah, girl you better have your hair We've strapped on tight Cause once we get going, we're rolling We'll cha-cha till the morning So just say all right van naar Bruno Mars, dat was uh, Chunky. Het is kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de dag. En vandaag weer een hele mooie. Hier is de Tour van Bouke. De pedalen trapt hij helft de rond. Tegen berghellingen door bocht. En langs afgrond. Wielrenner is hij van beroep. Hetgeen hij uitvoert als solist... Of in een groep. In klassieker of in de grote Tour komt hij tot grote hoogte. En vestigt hij in rap tempo zijn reputatie. Onze Bauke is een grote. De petalen trapt hij heldhaftig rond. Van het vroege uur tot de avond stond. De wielersport biedt die ultieme kans van de etappewinst in de Tour de France. Zijn roem in Parijs zal oneindig zijn op berghelling en langs ravijn. In koud weer of in periodes van droogte vestigt Bauke zijn reputatie naar hoge grootte. De ronde is groot, de wielrenner is klein, maar nu zal zijn roem oneindig zijn. En ondertussen. Trapt, trapt hij grootser de pedalen rond... een god in Frankrijk... op weg te oogsten... naar wat een knecht toekomt. De vijftiende etappe van de Tour de France... gaf het peloton weer een nieuwe kans. De etappe van Lesac Serviac... naar Le puy en Valais over 189 kilometer... bracht Bauke Mollema... zijn eerste Toerzegen. De klim... Over 189 kilometer naar Le Puy-Vallée had de Groninger de lange klim onder de knie. De laatste 30 kilometer op kop, verzet nummer 11 erop. Le poursuivant gelost. De voorsprong slonk. Het zijn zijn benen die hem deze etappe de zegen schonk. In de laatste 30 kilometer ging hij er vandoor. 30 kilometer solo, aan één stuk door. De finish op de Col de Peyat Tajar, op 1190 meter, werd door Bauke Mollema solo bedwongen. Het kon niet beter. Groninger of Fries? Een aanwinst zonder pretenties. Bauke Mollema. Weer een heel mooi gedicht van de dag bij CFM. Je hoort het uh, gedicht De Tour van Bouke. En dan hebben we het inderdaad over Bouke Mollema. En hij zegt opzij, want ik kom eraan. Opzij, opzij, opzij. Maar plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haat. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Dan moeten we springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het echt moet. Dat over koetjes, voetbal en dan loopt op praten. Nou dag tot ziens, je, dat je het gaat je goed.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen we dan misschien als het echt over Over voetbal en dan lotto praten. Nou dacht ik, dat zei, ga je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Papa ja, J.O. is een eenmanszaak Race van afspraak naar afspraak Het is een hele dag raak.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 Had je het zo gepland, Albert-Jan, dat je net welke oh, okay. <laughs> <laughs> molen op uh, tv uh, met uh, zijn tijdrit zich Ja, Nee, dat hadden we afgesproken. Ja, oké, okay, ja. <laughs> hij, hij heeft gewoon even gewacht, hè. Jorden de New Cool Collective samen met uh, Guus Meehels en dat was uh, Opzij, Opzij, Opzij. opzij. Ze pasten er weer mooi bij, hè? de Alessie Brothers en... Uh, oh, Laurie. Ja, wat is juist het uh, gedicht van de dag over uh, Bouke Mollema. Op dit moment uh, gaande met zijn uh, tijdrit in de uh, Tour de France. Uh, wat wilde ik... Er? Ik wilde wat zeggen over Bouke, maar... Oh ja, hij is uh, natuurlijk volgend jaar uh, waarschijnlijk geen, uh, geen knechtje meer. Maar dan Le wordt hij de kopman. Maar het is ook wel gebleken, hè? Het Contador, in uh, de, de, de, de, de voorlaatste de etappes... is hij nog knecht geweest voor Contador. En uh, hoewel hij eigenlijk... Uh, ja, ik denk dat hij volgend, volgend jaar kopman wordt. Dat vermoed ik ook. Maar dat ja. vragen we morgen allemaal aan Henny Rukert. Onze collega die morgen aanschuift. Want dan hebben we ZFM, niet alleen ZFM Radio Tour. We gaan ook naar het circuit. Dus morgen staan we bomvol van de sport. Oké, okay, nou zo dadelijk uh, Fred Heij. Hij komt zo dadelijk uh, naar de studio. We kregen een berichtje van hem. Dus uh, hij is onderweg, uh, ja, Albert-Jan. Het zweet breekt me uit. Ja. Maar volgens mij gaat hij wel iets doen uh, met uh, Saskia Soulful ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, ja. Want die trekt hij vanavond op tijdens het uh, muziekfestival. En wil je nou weten wie er allemaal optreden tijdens het uh, Joes, muziekfestival? Dat Kijk horen. dan even op de ZFM-app. De ZFM Zandvoort-app. Daar staat het hele schema voor vanavond op vermeld. Hè? De, de line-up, zoals dat zo mooi heet. Wie, wat, waar, hoe laat en zo niet, waarom. Waarom nou? <laughs> <laughs> dus, nou Download de app, als je hem nog niet hebt... dan heb je in ieder geval het volledige programma voor vanavond... Zo in hand, binnen handbereik. Zo is dat. Kijk anders even op de Facebook van CFM. Kan ook nog. Ja, en wij nou, zijn er morgen weer tussen precies 2 en 5. Morgen tussen 2 en 5 zandvoort op zondag. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren Zo meteen. Fred hij hey, met Entertainment for You. En wij zijn er dus morgen weer vanaf 2 uh, uur. Met heel veel uh, tournieuws. En uiteraard ook uh, de live schakelingen met Circuitpark Park uh, Circuit Zandvoort. Met ja. uh, Willem van Densen. Ik zeg tot morgen. Dag. Doei. Really,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 Face the curtain with a bow Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance in here. So always look on the bright side of death I <whistles> just before you draw your terminal breath <whistles> Life's a piece of shit